De politie zoekt opnieuw naar Farida Sagar, de vrouw die sinds vorig jaar wordt vermist. Het zoeken gebeurt in het Mallebos, in Spijkenisse. De politie zegt specifieke aanwijzingen te hebben. In de verdwijningszaak zit een man vast. In de woning waar hij werd aangehouden is de tas van Farida Sagar gevonden. De politie heeft de afgelopen weken vier Libanezen opgepakt die worden verdacht van witwaspraktijken. Ze werden aangehouden met bedragen van 3 ton tot 1 miljoen euro aan contant geld bij zich. De arrestaties maken deel uit van een onderzoek naar een Libanese witwasorganisatie in Nederland. De Vrom-inspectie wil binnen een week van gemeenten weten wat ze doen tegen roestvorming in zwembaden. Aanleiding is de dood van een baby vorige week in een zwembad in Tilburg. Ze werd getroffen door twee luidsprekers die naar beneden vielen door roest op het ophangsysteem. Volgens de gemeente Tilburg was dat bij een inspectie eerder dit jaar al opgemerkt, maar werd er niets aan gedaan. De politie heeft vannacht gezocht naar de inzittende van een auto die een ongeluk had gehad. De auto hing op de A9 bij Zwaneburg over de vangrail. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie ging onder meer met een helikopter op zoek naar de inzittende. In Zwaneburg is een gewonde Amsterdammer van 25 aangehouden. De politie denkt dat hij in de auto heeft gezeten. Het weer in de loop van de middag breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A13 naar Rotterdam staat voor knooppunt Kleinpolderplein Polderplein 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Hebrechtse Plein en de Alvaret Spaanse Polder staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Maar op de A20 vanuit Gouda loopt het ook al vast tussen het knooppunt Gouwe en Moordrecht 3 kilometer. Hier is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 For love and that man, so we cannot ignore. We must look for the signs Yeah.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 Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel Lijkt niet als muziek, dus dat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, ey, ey, ey, mee. Ik neem je mee, ey, ey, ey, mee. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee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 ik geen gevoelens, heb. Voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: wat zij is ziel de wereld. Zeg me wat je Sta zegt: Zeg me wat je Sta Ik neem je mee. Neem je mee, op reis, neem je mee.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 Ja. FM. c f -M. Bien compris Amours, ik pas. ervan uit. Ik dat je zin Ik